Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. GFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Dick de Hark met het NOS journaal. Justitie gaat het lichaam van een 34-jarige man opgraven... die half juni overleed in de kliniek in Capella aan de IJssel... Het hem wil weten of hij is gestorven door de drug GHB. Eerder deze maand werd bekend dat twee patiënten van de kliniek voor verslavingszorg verdacht worden van handel in GHB. Eén patiënt raakte in coma en twee anderen werden ziek. In die periode overleed ook de 34-jarige man die nu wordt opgegraven. De familie van het slachtoffer heeft justitie toestemming gegeven om alsnog seksie te doen. Bij twee verschillende incidenten in Oeroesgan zijn drie Nederlandse militairen licht gewond geraakt. Twee Nederlanders raakten gewond toen hun voertuig per ongeluk werd beschoten door andere militairen van de coalitietroepen. Ze waren wapens aan het testen. De derde Nederlander raakte gewond toen het voertuig waarin hij zat met vier collega's op een bermbom reed. Volgens defensie hebben de drie gewonden zelf naar huis gebeld om te vertellen wat er is gebeurd. In Afghanistan zijn zes burgers omgekomen bij een helikopterongeluk. De helikopter werd door de NAVO gebruikt om arbeiders in de provincie Helmand te vervoeren. Niemand van de inzittenden zou het ongeluk hebben overleefd. De Taliban zeggen dat ze de helikopter uit de lucht hebben geschoten. De NAVO heeft dat niet bevestigd. In verband met de verkiezingen van volgende maand... voeren Amerikaanse, Britse en Afghaanse troepen in Helmand een groot offensief tegen de Taliban. ExxonMobil gaat ruim 600 miljoen dollar investeren in biobrandstof uit Algen... Het Amerikaanse olieconcern gaat daarvoor in zee met het biotechnologiebedrijf Synthetic, Synthetic Genomics. ExxonMobil hoopt met de investering een leidende positie te krijgen in de ontwikkeling van alternatieve brandstoffen. Het bedrijf investeerde de afgelopen vijf jaar al ruim anderhalf miljard dollar in niet fossiele brandstoffen. Concurrentieel is al betrokken bij de ontwikkeling van biologische brandstoffen uit algen. Eind 2007 deed het Brits-Nederlandse bedrijf mee met de bouw van een testfabriek op Hawaii.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 Circa Sandvoort zit jij op de eerste rij. Kijk je ogen uit in onze bioscoop bij de allernieuwste films. Circa Sandvoort, ben jij de artiest? Vermaak je in ons casino aan de bingo, roulette, poker en blackjack tafels.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 Shut up and drive, drive, drive, Shut up and drive, drive, drive, drive, drive, drive, drive, drive, drive, I drive, Get it, get it, drive, stop. It's a short shot. drive, drive, drive, drive, with drive, drive, I'm drive, I drive, drive, drive, drive, drive, drive, drive, Shut up op honderd zes punt negen is zon Zandvoort en zomerhits Yeah. En heel veel zomerhit. Dit is ZFM Zandvoort. in welke fatto Su questa amicizia nuova pace si sì, rosa. Perché so come sono e che ti chiedo perdono. Su quel e fatto io però chiedo scusa. Aan e ti borgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace si sì, rosa. Perdono. Con questa gioia che mi stringe il cuore. A 4-5 giorni da Natale. Un misto tra incanto e dolore. Ripenso a quando ho fatto io del male e di persone.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 È rivoluzione, credo sia una buona occasione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 L'inferno no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 Ik heb però che do, in, zoals een zin in een een zin in een zin in een zin in een zin in een zin Oh oh oh oh oh oh Amicizia nuova nomo pace sì che son come sono fatti chiedo perdono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 She is leaving on a jet plane with our blood on the wave and clean That's a clean boy's leaving in And it's getting me so It's getting me so met ritme van Zandvoort ook op tv. GFM Tex TV op kanaal 45. myself. I promise Zie Got it won't. dream.